Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaat extreem glad door ijzel. Er zijn tientallen ongelukken gebeurd. De gladheid kan in het oosten nog tot in de avond aanhouden, in Limburg zelfs tot vannacht. In totaal zijn er volgens Rijkswaterstaat vandaag meer dan 400 ongelukken gebeurd. Een man uit Ochten kwam om het leven toen hij met zijn auto in een sloot belandde. In Rotterdam is de Erasmusbrug dicht omdat er door de dooi brokken ijs naar beneden vallen. De Portugese oud-politicus Mario Soares is overleden. De socialist won in 1976 de eerste vrije verkiezingen in Portugal na 40 jaar di dictatuur. Hij was toen twee keer premier en daarna tien jaar lang president van Portugal. Na zijn pensionering zat hij nog in het Europees parlement. Mario Soares was ziek. Hij lag al een maand in het ziekenhuis, de laatste dagen in coma. Hij is 92 jaar geworden.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 De fractievoorzitter van de VVD in Haarlem, Rob de Jong, wil Kamerlid worden voor de PVV. Hij staat op de 31ste plaats op de kandidatenlijst. Volgens zijn oude partij wilde de Haarlemmer eigenlijk voor de VVD de Kamer in, maar werd hij daarvoor te licht bevonden. De Jong spreekt dat tegen. Hij zegt dat hij voor de PVV heeft gekozen vanwege het falende immigratiebeleid. Hij verlaat de Haarlemse gemeenteraad. Schaatser Kai Verbeij heeft in Heerenveen de eerste EK-sprint gewonnen. Hij was in de vierkamp sneller dan Kjeld Nuis en Nico Ile, die tweede en derde werden. Irene Wüst werd in Heerenveen voor de vijfde keer Europees kampioen allround... voor de Tsjechische Martina Sablikova en Antoinette de Jong. Het weer, het is bewolkt en nevelig. In het zuidoosten eerst nog ijzer, minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar bevriezen.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. You think that I can't live. Without your love You'll see You think I can't go on Another day You think um Is toch. Ja, ik blijf hem mooi vinden. Madonna was dit uit de oude Doos en uh, ja, you'll See. Nee, ja, niet Madonna, de oude Doos, maar nee, you'll see is het. It. En uh, ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. En als je zit te eten. Eet smakelijk. We gaan lekker verder met uh, Maresha en uh, Marisha van Stelt en uh, Hard on Fire. Ja, een tijdje geleden alweer, was hij hier aanwezig hier in de studio. Uh, luister maar. Misschien komt hij nog uh, bekend voor. and wish I could stay Van der Stelt en Hard on Fire Hier bij CFM 104,5 op de kabel En natuurlijk 24 uur per dag Op de televisietekst En we gaan verder met Dreetje Hazes En hij bent over de stilte Applaus. En natuurlijk eh, Ja Een stukje uit, eh, ja, uit eh, Hoe heet dat programma ook weer? Heel Holland zingt Of zoiets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 Van Zomaar kwam je in mijn leven, zonder dat ik erom vroeg, zo mooi, zo lief, zo puur en onbevangen.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 Junior, inderdaad. En hij uh, oh, oh, oh, oh, oh. had het over de stilte. Ja, prachtig nummer. Ja, een beetje de, de parodie van, uh, van André van Duin. Ja. En uh, ja, dat ging over mama. Ja, klopt. Dat is hem. Even kijken, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan uh, een plaatje draaien van... Ja, uh, yeah, QB40 en Red Red Ryan. Red, red. jaren. You'll be 14 Red Red Wine. En uh, ja, we gaan lekker verder met Lisa Lewis en Bleeding Love. Goedenavond. En voor u, tweede uur, tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag. Allemaal op tv-tekst, hier in Zandvoort. For you Verder met de, ja, deze zuidenbuur, Lisa Lewis en uh, een gouden glimlach. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw.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 allemaal hier op die 6, 9 we gaan lekker verder met Frans Duits en kom terug bij mij geen mens kan mij ooit vinden ik had genoeg van jou ben bang bij de gedachten Aan een kind en eeuwige trouw Waarom zou ik je missen? Ik had alles wat ik wou Maar sinds je bent vertrokken Is mijn leven keel en grauw Nu weet ik wat wat wou Yeah Ik ben nu eindelijk door. Ik heb spijt, was onbezonnen. Mis het meisje dat ik verloor. Wat waren lief. Frans -Duits. En dan Frans-Duits. En kom terug bij mij. We gaan verder met uh, Tony Szycinski en uh, OPC Pobjedila. Blijf lekker luisteren tot uh, 7 uur. En uh, zo direct uh, natuurlijk eventjes contact met Jetty uh, Paletti. En over haar laatste nieuwe single natuurlijk. Ja, s'nachts als niemand het ziet. Dan is je smoot, Svete marke, svi ti novci, svo bogaslo, zve je prolazno. nogi mnogi i mnogi prođu, pa se poslije pitaš gdje su, što li rade, kako im je sad. I ti bih tijela na brzinu. Na ben zin in uw visioen, dat is zin in uw leven. Alleen weer zwaar te ja sam iskren, klein, ja te volim, znajd, a tak o stwar in de stooien. Iet ja, dat czuwam nas, da kon So it over at last, over the sea for yeah. Yeah. Zitico ti, mala, nisi krila Ti još ne znaš kako prava ljubav zavoli Prve slijede sad moj život Sve mi kaže da se čuva ono što se vješno zavoli I s ja, da čuvam na On is in sorry, Zo, dat was hij dan. Tony Sentinski. En Pop Ja, ja, ja, ja. En uh, we gaan zo uh, lekker contact opnemen met uh, Jetty Paletti. Over haar uh, laatste single. En s'nachts, als niemand het ziet, nu eerst nog eventjes uh, een nummertje van Henk Dame. En wie denk jij wel? De wie je wie, wie, wie, wie, wie, wie bent? Ik ken niet eens met lullen. Nou ah, ja, lullen. Praten, praten moet ik zeggen.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 Oh, Sta. Wordt mijn moeite niet beloond? zeg me, dan zal ik gaan. Wie, denk jij wel wie ik ben? Dit heb ik niet nodig, om me goed te voelen. Al jou goed bedoelde vriendschap, ben ik meer dan zat. Ja, ik heb het gehad, dat jij dat nog niet snapt. Yeah. ja, gaan we iemand in de uitzending halen. Jetti Paletti, ik zou zeggen... Jetti, een hele goede avond. Goedenavond. Ja, jij zit in België. Ik wou zeggen, ja, de, ja, het, het ging niet helemaal goed. Ik, ik hoorde ja, niks. Ja, nu heb je me. Ik ja. was inderdaad ja. het vrij slecht. En, ja. Maar ik, ik ben er, dus uh, ja. het ken nog even. Ah, Oké, okay. nou, eventjes snel doen we de, ja, de, de laatste nieuwe single. S'nachts, als niemand het ziet. Dan ja, komt de heimwee. Dan, dan, dan komt de heimwee of niet? Dan komt er geen heimwee hoor, nee, Oh, oh oké. Okay. Het was, was een, inderdaad een spannende titel, maar het blijkt toch een beetje ja, een heel uh, verrassende tekst te zijn, hè? Ja, nou ja sowieso. Ik bedoel, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk alles uh, wat je maakt uh, ja, is wel een feestje eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het is altijd een feest natuurlijk. Ja. En met het oog op carnaval is het natuurlijk ook heel toepasselijk, hè? Ja, dat sowieso. Daarom. Ja, ja dat, dat zit er natuurlijk weer heel snel aan te komen nu. Ja, dat komt er ook weer aan. Ja, ja. het is nog, het is de kerst is nog niet voorbij. Of de kanafale, breekt dan weer op. Ja, nou ja, ik bedoel, zo, zo erg is het ook weer niet, toch? Nee, tuurlijk niet. Nee, hoor. Leven is één groot feest. Ja, zo toch? is het. Ja, ja jij zit net voor, net voor een optreden nu. Dus ja. Eh, ja. Hey, er zit, er, uh, zit er eigenlijk een album aan te komen voor jou, of niet? Ja, nou, inderdaad. Ik ben heel druk bezig. Ik zit elke week in de studio om weer nieuwe muziek te verzinnen en te maken. Ja. En als het, ja, dat, een, een album maken kost natuurlijk wel heel veel tijd. Dus ja, ja, ja. ik hoop dat ik het in eind oktober 2017 uh, het kan releasen. Ja, uh, ja, want je praat ja, natuurlijk over de... de week. Ja, Je praat natuurlijk over 12, 13 nummers natuurlijk op een album. Dus... Ja, het zijn er meer. 15 zelfs. Nou, nou kun je nagaan. Dus ja, dat, uh, ja, dat vraagt enig tijd. Ja, dat kost wel wat tijd, ja. Aangezien wij niet, de liedjes niet zomaar uh, 1, 2, 3 gemaakt hebben. En uh, zeker het verzinnen ervan niet. Want het zijn natuurlijk altijd allemaal oude liedjes die we eigenlijk in een nieuw jasje stoppen. Ja. En dat uh, kost ook altijd de nodige uh, ja, tijd en energie. Ja, ja energie sowieso. Hey, uh, ja. ja. Kennen, kennen mensen ergens jou nog uh, hier in Nederland uh, uh, ja, tegenkomen? Ik rond, uh, ja, natuurlijk. Ik, ik, uh, ze kunnen altijd even checken op mijn website. En dat is www.jettipaletti.com. En ja. in de agenda staat voor twee maanden vooruit. Dus ah, okay. inderdaad voor twee maanden vooruit kijken of ik in, ergens in jullie buurt uh, een optreden doe. Maar ah, okay. inderdaad rond de carnavalsperiode is dus eind februari eigenlijk alleen maar in Nederland. Ah, okay. Dan heb ik uh, België even... Laten voor wat het is. <laughs> ja, dit is al het hele jaren. Nou dus, ja, ik, ik bedoel, zo heel, uh, heel ver is het ook weer niet. Hè? Nee, voor mij is het helemaal niet zo ver. Dus, hey. Maar we moeten toch zeker twee uur rijden voordat we er zijn. Jawel, jawel. Hey, um, ja, maar op Facebook uh, ben je daar ook te vinden, of niet? Ja, op social media. Facebook, uh, doe sowieso en Twitter doe ik. Ze kunnen me natuurlijk gewoon nog vinden onder mijn eigen naam, Mietti Paletti. Ah, okay. daar, als ze daarin toetsen, dan zien ze ook, uh, ook mijn nieuwe clip, want die is ondanks. Uh, afgelopen woensdag online gekomen. Oké. Okay. Echt een, ook een heel verrassend clipje. Mensen zijn uh, zoiets ook niet gewend eigenlijk van me. Maar het blijft natuurlijk toch een yeti paletti clipje. Hè. Ja, dus uh, van, van dit nummer, hè? S, uh, een, als het ziet, een... hè? S nachts als niemand het ziet, hè? S als niemand het ziet. En dan uh, inderdaad weer uh, toch een. Uh, ik vind het een hoog glimlach gehaald hebben. Ja, nou, dat zou zo. Ik bedoel dat, uh, dat als ik elk nummer die ik uh, van jou tegenkom dat uh, ja. Eigenlijk is het allemaal met een, een, een, een, een lach en een knippen Daar gaat het ook allemaal om. Want ja. er is al genoeg ellende in de wereld. We ja, zo is het. Lekker uh, zorgen dat we de mensen de ellende even kunnen vergeten. En dan gezellig naar gezellige muziek kunnen luisteren. Daar gaan we voor. Hey, zijn er nog nieuwe, uh, nieuwe ontwikkelingen? Nou ja, die knip is net af. En ik ben inderdaad bezig met het uh, album. Met het nieuwe album. En voor de rest... Uh, werk ik elke week ergens wel in Nederland en België... Uh, om de mensen weer uh, een feestje te bezorgen. Dus nee, ja, de ontwikkelingen blijven zoals we nou net hebben besproken. Ah, oké. Okay. Nou, ik denk dat we maar eventjes moeten gaan draaien... want uh, dan ga ik jou niet langer ja. ophouden. Gezellig. Ja? Hey, en dan, uh, ja, dan spreek ik je graag de volgende keer en misschien hier in de studio. Ja, wie weet. Kom zeker langs met het album. Is goed. Hé, hey, Jetty. Oké. Okay. Veel succes nog vanavond en een goed weekend nog. Jullie ook. Dankjewel. Doei doei. doei. Dan de laatste nieuwe van Jetty Paletti. En s'nachts als... Uh... Oh boy. Nou, ik weet niet wat dit allemaal is, maar... Nou, het, gaat niet, het gaat niet helemaal lekker, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, goed. Uh, we gaan verder met uh, Jeroen van de Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. En blijf lekker luisteren. Nog 10 minuutjes via de Entertainment for You 106.9...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 Was hij dan Jeroen van der Boom en werd de tijd maar teruggedraaid. En uh, ja, we gaan de laatste zes uh, minuten in hier bij CFM Entertainment for You. En uh, dat doen we gewoon eventjes uh, met uh, Gerrit Joling. En het is nog niet voorbij. Hé, hey, Fred Heij, draai nog eens een plaatje. No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 Dat was hij dan, Gerard Joling. En uh, ja, die ene, dat ben jij. Oftewel, het is nog niet voorbij. We gaan een uh, ja, klein beetje afsluiten. En dat doen we met uh, Rick Hoogland. En dan hebben we het over jammer. Ja, jammer is het zeker. Kijk me niet zo aan. Het waren weer uh, twee uurtjes. Entertainment for you. Met ondergetekende Fred Hij. Hey. En uh, ja, volgende week uh, ben ik er even niet. Dus dan ben ik een dagje vrij. Maar die week daarna zijn we er weer. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren voor vanavond. En in ieder geval een, uh, een goed weekend nog. Een goede voortzetting van het weekend nog. En uh, ja, dus tot over twee weekjes. Doetjes, bye bye. Jij bleef mij niet trouw. Ik voor dank. Dus ga nu maar gaan. Vrede zijn met dat wat je had. Het was nooit genoeg, er was altijd wel iets. Dan bied ik en wie dat. Bespaar die tranen, want die heb ik echt veel te vaak nu. Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.